De politie heeft vanmiddag water uitgedeeld aan automobilisten... die al uren stil stonden bij de afsluitdijk. De brug over de Lorenzluis had een storing... waardoor het verkeer uit Friesland vaststond. Door de warmte was het brugdek uitgezet. Nadat de brandweer het dek had gekoeld, kon de brug weer zakken. Het verkeer is inmiddels weer op gang gekomen. Het komt veel vaker voor dat de afsluitdijk wordt afgesloten... vanwege een storing. Vandaag al drie keer en dit jaar in totaal al bijna twintig keer... zegt de verkeersinformatiedienst. De wilde dieren in de Oostvaardersplassen hoeven in de winter niet bijgevoerd te worden. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door een man uit Soest. Die stelde dat de dieren van staatsbosbeheer zijn en dat hij dus een zorgplicht heeft. De rechter oordeelde vandaag dat het wilde dieren zijn en dat die niet verzorgd hoeven te worden. Een Duitse verpleger die tot levenslang is veroordeeld voor de dood van vijf bewoners van een verpleeghuis heeft waarschijnlijk veel meer slachtoffers gemaakt. Bij opgraving van oud-patiënten is in 27 lichamen het medicijn gevonden waarmee hij zijn moorden pleegde. De man gaf zijn hoogbejaarde slachtoffers een overdosis van een hartmedicijn. Het weer, het blijft vanavond lang warm. Komende nacht is er kans op zware buien met veel regen en hagel. Morgen breekt de zon soms door, maar in de middag en avond ontstaan opnieuw flinke buien. Dit was het NOC ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 utrecht en bos tussen Beest en Knoopendel, 4 kilometer. De A20 richting Gouda, bij Moordrecht, 4 kilometer. Daar staat een kapotte auto...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 Dance. Ken je die? Het Vinter? nummer zelf ken ik. Alleen de remix niet. Maar nee. dat heb ik wel met meerdere remixen van jou. Ja. <laughs> nee, deze zou jij niet kennen. Want uh, ik heb hier een verzoeknummertje staan. Oh. <laughs> een verzoeknummertje? Toe maar. Ja. Ik heb dus uh, even opgezocht op Google Translate wat dat betekent. Het ja. betekent dus drum, Base, en cold bass set. Ik weet niet wat de derde is, maar we komen vanzelf uh, genoeg achter. Dit is het ik. nummer wat je nu gaat draaien? Ja. Met uh, dank aan Kadhan Kajerga. Nou, ik hou me hard vast. Nou, hierbij, live op CFM, starten we in: Kabak, Kalbassit, Solak, Kalbassor, Papo is Goli. Kalbassor, Papo is die gaan we zo afkapen, hoor deze. Bunchka, pas, kalbatie, solo, kalbatie, Botica, dan was pas, dan was er pas, dan was pas, dan was pas, dan was er gole gole, pas, dan was pas, dan was pas, busca pas, busca pas, busca pas, pas, pas, pas, Golly, kel bij surf, buskapak, kel bij en de Nou, uh, Quinten. <laughs> nou, ik kan dan heel erg bedankt. Ik ga even Toepek draaien, wat dacht je daarvan? Dat mag. Changes, 2014, de DJ Chris remix van Tupac. Nou, de natuurlijk. I wonder what it takes to make this. One better place, let's erase the waste. Take the evil out of the people, they'll be acting right. It's both black and white, it's both black tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes yeah. guilt, so we're real time to heal each other. And I've always seen this evidence, we ain't ready to see a black president. Mm -hmm. Mm -hmm. It ain't a secret of the seal, the fact that penitentiary facts, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, staying in the dope, yeah. Now tell me what's the mother to do. Being real, doing a meal to the brother in you. You gotta operate the easy way. Made it in a sleazy way Seven, five, ten And still I see no changes Can't ever to get a little peace There's four the streets And the war in the Middle East Still, a war on policy They got a war on drugs to the police Dat was een radio remix van Iman. Met, hoe heet die? Fuck it. Fuck it. <laughs> en Quinten, hebben we nog wat leuks? <laughs> wat is dit nou weer? Is het is de, de ik tune word, van de eigen uh, huis en tuin. Ik word aardig verrast. <laughs> van Nico en Rob. Nou, ik moet zeggen, dit is aardig feestelijk. Dus uh, ik zou zeggen, laten we onder dit geweldige muziekje onze evenementagenda maar doen. Nou, ik zou ben zeggen... Ben je het daarmee eens? Borst los... Nou, dit weekend hebben we echt extreem druk in Lumenau Zee. Want we hebben een festival. Luminosity Beach Festival. Oh. Dat, uh, dat zijn vier dagen. Dat is van, uh, even kijken, 24 tot en met de 26e. En helaas is de 26e al uitverkocht. Maar heb ik, een even, heb ik een alternatiefje daarvoor. Zal ik je even vertellen. Want we draaien op Luminosity Beach Festival. Draaien we trends, progressive house en nog veel meer. Ik heb hier sowieso al 2300 bezoekers die sowieso gaan. En uh, ik zal even de line-up een beetje noemen. We hebben Dreamy, Adam Ellis... The Seekers, Alex m o r uh, Menno de Jong. Nou, dat klinkt al een stuk beter. Dan hebben we op de tweede dag... Dat is de 25e, voor degene die opletten. Op de mainstage... Suncatcher, Chris Metcalfe, Hazem Beltagui... Als ik het goed uitspreek, zal wel niet... Will Atkinson, Marcus Schultz... Jorn van Dijnoven... Jordan Suckley... Uh, Sean Thias... En op de tweede, in de tweede stage, Eddie 2, hebben we Andromeda, Relocate met, samen met Robert Nikken, Nixon, uh, Tella 2XLC, Stoneface and Terminal, Alan Morrow, Eddie Bitar en Shugs. Nou, dan hebben we nog de laatste dag, of ik zeg, ik zeg het verkeerd trouwens, bij uh, Beach Club Fuel hebben we nog andere dingen voor je. Want daar hebben we ook nog, dat zijn, ik helemaal vergeten, zeg het trouwens, we hebben op twee verschillende standtenten is dat evenement. En dan hebben we bij Fuel, hebben we, even kijken... Uh, Guy Baron, Max Graham, Siet van Riel, Ian Stenderwick... Signum, Liquid Soul, John Askew, John O'Kellan... Uh, Brian Kearney, Ray, <coughs> Rex Mundy... Oh, wat hoor ik? <laughs> Daniel Skyver, uh, Simon O'Shine... Arctic Moon, photo, Photographer en Lost Lee. Nou, en dan omdat ik zei dat 26 juni is uitverkocht... Heb ik, bij Woodstock heb ik nog een evenementje voor je. Zeezout at the beach, 5 jaar anniversary. Waar ik helaas nog geen live... Uh, geen line-up van heb. Maar de voorverkoop is 18 euro. Dus als je niks te doen hebt zondag, ga daarin zou ik zeggen. Dan voor... Uh, even kijken. Voor Luminosity heb je... een dagtekend voor 38 euro. Uh, 45 euro ondertussen. Zie ik, Jezus Christus. En voor een weekend betaal je 135. Dat was me eigenlijk. Voor de rest... Uh, normaal heb ik nooit zoveel uh, agendapunten. Vier dagen lang... Je nee. er helemaal uit je dak gaan. Ja. Die progressive ik, House is wel lekker. Ja, zeker nou, we merken Maar ik ga, ik ga er zeker niet heen. Oh, want? <laughs> uh, zondag ben ik op mijn eigen dingetje. Ben ik op Defcon. In Biddinghuizen naast Walibi. Dat is uh, zoals, als ik het jou, aan jou laat, zou je zeggen dat het hele ding is. Dit <laughs> <Niet> is <laughs> dat, soort... dat ene nummer straks. <laughs> ja, ken je, je kent Maxime wel, toch? Van uh, Taksim. Ja, die ken ik wel. Ja, dat, dat soort muziek. In ieder geval, oh. dat... Uh, dat kan je, daar, daar ben ik zondag, dus ik ben daar helaas niet. En vrijdag en zaterdag nog lekker werken. <laughs> dus als je me wilt zien, moet je even bij het plein langs gaan. Er is wel een pokken in, man, in uh, Biddinghuizen. Ja. Want je weet hoeveel lang dat rijden is. Ja, we gaan in ieder geval met de trein, dus stel je nog eens uh, nog... Uh, uh, dan komt de trein ook in Biddinghuizen. Nee, uh, Dronten stopt hij. Ja. Daar moet ik met een van de pendelbus gaan. Uh. Ja, hoe lang nog, die bus dan? Volgens mij 15 minuutjes. Dus het valt ah, mij. het valt alweer mee. Ja, daarom. Dat is, dat, dat is het evenemententerrein van Walibi. Ja, inderdaad. Want je hebt er praktisch naast. Dus. Dat was vroeger Flevohof, wist je dat? Is dat zo? Dat ken <laughs> ja. ik niet. Wat is dat dan? Flevohof, dat was een beetje een alternatief uh, gebeuren daar. Met allerlei uh, pannenkoekenbakken. Uh, <laughs> Oké. Okay. Geitjes en kippen en een beetje de, de boeren. Ja, boeren die dan, de boerenleven. dan uh, ja, dat uh, allemaal leuke ja. dingen voor kinderen. Kon je verkleden als boer en zo. Dat heb ik nog gedaan. Ik heb nog foto's dat ik uh, zo'n zaktoekomst aan zo. Als je je hey, doorstuurt, gooi ik hem op de Facebook. Nee, dan, die uh... krijg je niet. Die oh. krijg je nooit. Dat vind, foto's. Nou, dat vind ik nou weer jammer. Nou, ik uh, zit toch even naar je paneltje te kijken. Naar je jingle pallet Wat heb ja. jij nog in de aanbieding van ons op het moment? Nou, ik heb nog Eddie Warta met La Bomba. De discotheque remix. Ja, ja, dat kan jij meelezen. <laughs> Heel toevallig. Heel toevallig, ja. Nou, ja. ik zeg, dat klinkt op zich oké. Okay. Laten we dat eens proberen. Nou, ja, daar gaat hij dan. Massy remix van Quinten. Van Alicia Keys. Alicia Keys, Girls on Fire. Die kennen je al niet, hè, deze versie? Nee, deze versie niet. Nummer zelf ken ik toevallig wel. Ja, die is iets anders, hè? Ietsjes. Iets anders, maar. Wat, wat, wat vind je nou over het algemeen van die muziek? Uh, nou ja, het werkt. Uh, rustig. Ik vind het uh, niet verkeerd. Normal, zo. Oh, ik vind het, uh, het wel leuk om een andere versie te draaien dan iedereen kent. Precies. Ja, dat zei je ook. Ik draai, ik, jij draait nooit uh, de A-kant, maar de B-kant. Ja, of een remix-kant. <lacht> een illegal boot-remix-kant of zo. <lacht> illegal booty. <lacht> ja. Ja. Ah, Sommigen staan wel op YouTube, andere weer niet. En zo. Nee, inderdaad, dat zei je. <lacht> Hebben we nog wat uh, nieuws? Uh? Wat nieuws? Nou ja, ja. ik heb uh, mijn evenementenagenda gedaan. ja het, uh, Kwaad nieuws, nou ja, dat hoor je elke uur al. Ja, van de week hebben we weer het, uh, het festival, het eetfestival. Oh, is dat zo? Is dat, uh, is dat dit weekend? Of is dit weer, ja, ik weet niet of het dit weekend is. Eigenlijk. Ik zal even... Uh, je even opzoeken, dat is Ja, is Inderdaad, want dat heb ik helemaal gemist. Ja. Even kijken, wanneer is dat? Ja, Nou gaan we ondertussen een beetje, een beetje kletsen. Precies. <laughs> Zoek jij het ondertussen even. Hier, even kijken hoor. 24, ja, 24 tot en met 26 juni. Ja. Kan je de lekkerste dingen eten in Zandvoort? Ja, nou, dat is... Echt heel leuk gedaan altijd. Inderdaad, ik moet zeggen, daar ga ik el elk jaar kom ik wel even kijken. En dat is wel leuk. Dus zeg maar, dat vind ik vergelijkbaar met de ijsbaan, qua leuk dat is. Op je midden heb je, je zo'n uh, lekkere grote bar. Ja, klopt. En <laughs> Dan staat iedereen altijd een beetje te drinken daarna te eten. <laughs> ja, nee, je moet toch wat. Nou, dan kom je allemaal mensen tegen, die kom je maar één of twee keer per jaar kom je die tegen. Of bij de ijsbaan, of bij uh, culinaire, inderdaad. <laughs> ja. maar, uh, even bijlullen. Om het zo maar te zeggen. Ja. Ik zou even kijken, hier heb ik de deelnemers gevonden. Kijk of dat wat is. Nou. Dan heb ik hier in Beach Club 10, Bad Zuid... Brasserie Zin, Ten 6, die heeft dus blijkbaar geen naam. Wapenverzandwoord, Storm... Captain Cod. Captain, Captain Cod is weer nieuw, hè? Is dat zo? Waar zit dat dan? Ja, die heb ik. Ja, weet ik niet. Nou, ik ook niet. Ik zal het zo opzoeken. Philoxenia, Ciso Lounge, nou, die ken ik wel. De Meester, de Meerpaal, Azuma, uh, restaurant Andrea. Zeker goed. En de meester is ook zo leuk. Hè? De meester is dus een beetje ingericht als een school. Ja, dat en zie je. En ja. die hebben daar place placemats met allemaal uh, klassenfoto's van de Gerterbach-school. Echt, oh god, ik hoop niet dat ik erop sta als mensen dat heten. En daar. ik heb ook de Facebook-pagina gemaakt van uh, de klassenfoto's van de Gerterbach. Ja. En die hebben ze gedownload en hebben ze op uh, placemats afgedrukt. Hè? Ja, dus als je daar binnenkomt, dan uh, ja. zie ik jou uh, op, uh, onder, dan zie je onder andere mij in mijn jeugd, <laughs> he, heel lang geleden. Was je toen ook al drie meters? Of, uh... Ja, zoiets. <laughs> nou, dan heb ik Was... verder wijn aan zee, de kaashoek, oeh, dat is ook een goeie, tea, chocolate en more, dat MMX Cropino Bar en uh, de Kusa Bar. That's it. Nou, dat is dan weer uh, lekker eten daar. Nou, dat komt zeker wel goed. Ik heb hier de platte grondje zak even op de Facebook gooien voor jullie als jullie dat wat vinden. Want, uh, oh, dat zit allemaal weer achter het circus. Zoals vorig jaar, voorgaande vorig jaren. Maar ik herinner me wel dat er vorig jaar meer steentjes waren. Weet jij dat? Kan dat kloppen? Ja. Weet nee, nee volgens mij niet. Nee, nou ja, ik vind ik zie het dat er nog een paar niet meedoen. Maar 19 zijn het er. Dus uh, ik, zei, ik vind het allemaal goed. Nou, van die 19 tentjes zitten er vast wel een paar bij wat lekker eten. Is. Daarom, <laughs> en anders ga ik gewoon aan de. Ja. doe ik het ook altijd goed. Ja. Nu hebben we de, de Zorba Dense de uh, <laughs> Doet hij ook mee? Uh, nee, ik zie, ik, ik zie hem er niet tussen staan helaas. Vorig jaar volgens mij wel. Oh, is de, oh, zou ik niet weten. Ik weet in ieder geval dat mijn moeder wel verslaafd is. Zijn scrupino's daar elk jaar. En dat het uh, allemaal heel laat thuis komt. Hmm. Je moeder die laat thuis komt? Ja, gebeurt nooit. Dus die komt jou dan dronken tegen in het dorp? Ja, dat, <laughs> <laughs> dat gebeurt uh, niet. Niet zo vaak. Ja. <laughs> maar uh, ja, dan ga ik daar vrijdag wel even heen, denk ik. Ja, vrijdag of zaterdag. Vrije, ja, dat ligt een beetje aan het weer ook, hè? Inderdaad. Kijk. Ik weet wel dat een paar jaar geleden was het uh, wat eerder in het jaar. En toen was het niet zo mooi weer. Of is het hartstikke koud, joh. dan zit je met je ja. jas buiten. En, uh, dat zegt waardeloos, inderdaad. is het een beetje meer uh, tegen de zomer aan. Inderdaad, ja, het is wel zomer officieel volgens mij. Toch? Ja. Van de week uh, leek het wel herfst. <laughs> ja. Met die regen. Uh, ja, maandag en dinsdag was het echt uh, kut, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, de, de forellen die knabbelden aan de dakgoten. <laughs> <laughs> Zullen wij? Heb jij, heb jij nog echt iets wat je zegt van oh dit moeten we draaien of heb je nog iets van dat je zegt van oh hier wil ik nog even over lullen? Ja. Even, even slap lullen. Ik weet niet. Uh, Luna misschien. Luna waar? Oh ja, ik zie hem. Ja. Nou ja, vertel Luna. Die kennen we allemaal van Zandvoort. Luna die woont hier in Zandvoort en, uh, die zingt altijd. Hartstikke gemeid. En uh... die vindt het leuk om te zingen. Die zingt ook wel eens op de ijsbaan. Vorig ja. jaar was Mike Dana volgens mij ook. Ja, dat klopt, ja. En uh, volgens mij is het vorig jaar of jaar ervoor ook aardig op de plaat gegaan op de baan. Ja, het was glad, hè? <laughs> ja, het was aardig glad. <laughs> nou ja. ja, dan heb je hier bij Luna Famasala Playa 2014... Milk and Cookies. A.C. in de House Remix. De John's Bootleg Remix. Nou, ik ken het er niet. Ik, eh, na is... vandaag ben ik zoveel is... meer bekend in de uh, Russische... Uh... Ja, die zal ik ook een keer meenemen. Die Russische House. Dan kan ik echt een heel programma mee vullen. Dan komen natuurlijk al die polen van het Polo Hotel. Die komen natuurlijk <laughs> al voor zo'n nummers aanvragen. Echt? <laughs> ja, maar dit, dit... Zeg maar, het is allemaal zo onbekend. Ik zou zeggen dat een van de Russische kelder dit heeft gemaakt. Maar uh, met drie, uh, drie emmertjes of zo. Maar uh, op zich... ja Er zitten, uh, zitten leuke nummers tussen. Maar er zijn er ook bij die dingen van... Ja, die muziek is wel aardig. Maar, maar het is niet heel Maar dan er komt speciaal. er zo'n zo Russische vrouw met zo'n hele... rotste <laughs> er, door, er doorheen. Dat vind ik gewoon niet... Uh... Nee, de, de, maar de beat op zich was te doen, zei je. De beat was op zich wel uh, te doen, ja. Oh, nou, nou... Uh... <laughs> Dan weet ik dat ook voor het volgende. Ja. Even ja. kijken. Wat? Uh, je wou nog even wat van Elvis Presley uh, doen. Ja, ik had nog een uh, nummer van Elvis Presley, een 2014 remix. Nou, de Sasonov remix. Dat is wel een, een rustgemaakte. De remix of radio edit? Nou, we hadden wel heel erg voor. Ja. Ik zou nou. zeggen, misschien is dat wat Fever 2014. Het verschil nog groter. 24 uur per dag. 24 Radio uur per dag. zoals het hoort. Vanuit Zandvoort. nooit zo'n mooie overgang gehoord, Cor. <laughs> ik zit er alweer op. Leg even uit, Cor. Wat is dit? Wat is de World Main Street van Disney. Nou, oké. Okay. <laughs> dus, normaal normaal uh, doen we wat anders. Ja, ik heb het helemaal niet. Dat nee. nou, heb ik ja. natuurlijk niet gekregen van jullie. Nee, nou ja, dit is ook eens een keertje leuk. <laughs> Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Hoe lang hebben we nog op de klok gegaan, Cor? Nou, volgens mij nog één minuut. Oh, dan mogen jullie nog even genieten van dit heerlijke nummer. We praten het gewoon een beetje vol, hè? Precies. Wat vond jij ervan? Ik vond het wel uh, leuk om een keertje in te vallen. Om ja. je eigen uh, muziek mee te draaien. Ik ja, heb ja, gewoon volgens mee zelf en meegenomen. <laughs> nou ja, leuk. Bedankt, uh, dat je voor helpen. Jonas kon natuurlijk een keer niet. Ja, kan gebeuren. Ja, Quinten Brouwer... Hartelijk dank voor de gezelligheid. Cor als dat nog steeds je echte naam is. En ik mijn echte naam. <laughs> Erg bedankt. Dankjewel. Dan ben ik nog steeds aan het genieten van die muziek. Maar hoe gaan we dit vervolgen? Wanneer, wanneer kom je weer terug? Ja, wanneer ik hier mag komen. <laughs> nou, liever niet. <laughs> liever niet, nou, oké. Okay. Kom ik nooit meer. <laughs> maar uh, we ben het aftellen. En we gaan er drie, twee, doei doei. één...